Zeg achterheer Koning, ik herinner ja, ik u eraan dat we er enkele jaren geleden een gesprek, gesprek hebben gehad gesprek over de uitgaven, de uitgaven van een uitgaven aantal van door van mij verzamelde verhalen. Ik zou nog eens denken over de voorwaarden die eraan verbonden waren, dan heb ik dat gedaan. Maar voor ik tot een conclusie kwam ben ik nog eens benaderd door de heren Kipperman en Van der Meulen. Ik heb nu besloten om mijn verhalen aan hen